Jan van de Putten met het NOS Journaal. Het grootste ziekenhuis van de Gazastrook, het Al-Shifa ziekenhuis, zit zonder brandstof. Er wordt niet meer geopereerd, melden de Gezondheidsautoriteit in Gaza. Afgelopen nacht meldde Al Jazeera dat het Israëlische leger de hoofdingang heeft geblokkeerd. Ambulances kunnen er niet in of uit. In het ziekenhuis zitten ongeveer 15.000 mensen, meldt de BBC. Topman Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft zijn zorgen uitgesproken over de gezondheidssituatie in Gaza. De Arabische Liga houdt vandaag spoedberaad over de oorlog tussen Hamas en Israël. Dat gebeurt in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is voor het eerst sinds september weer aangevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er krachtige explosies op de linkeroever van de Dnipro. Er zijn geen slachtoffers gemeld. De luchtverdediging zou een aantal ballistische raketten hebben neergehaald. Vlak voor de explosies ging het luchtalarm af in Kiev en omgeving. Opnieuw zijn enkele conservatoriumdocenten in opspraak geraakt... wegens ongewenst gedrag, meldt onderzoeksplatform Pointer van KRO en CRV. Oudstudenten van het Utrechtse conservatorium beschuldigen een saxofoondocent... van machtsmisbruik, vernedering en seksuele intimidatie. Een extern bureau doet onderzoek. Op het conservatorium in Tilburg zou een docent Accordeon zeker vier studenten herhaaldelijk hebben betast. Volgens Pointer werd hij berispt, maar kon hij aanblijven tot zijn pensioen. Eind september bleek dat drie docenten van het conservatorium van Amsterdam moesten vertrekken wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de wereldbekerwedstrijden in Japan hebben de Nederlandse schaatsters brons gepakt op de ploegenachtervolging. De drietal Joy Beunen, Esther Kiel en Reina Adema zetten met 3 minuut 1.29 de derde tijd neer... achter het winnende team van Japan en wereldkampioen Canada. Het weer in het zuiden geregeld zon, in het noorden buien en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Can this moment last forever? Muziek van, uitgezocht door Thomas de Jong. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort op de 11e van de 11e. Een, een speciale datum natuurlijk. Hè. Op veel plaatsen, in, vooral in het zuiden van het land, wordt een nieuwe prins carnaval bekend. En vanavond, uh, niet schrikken als er aangebeld wordt. Ja, dan uh, bent u toch aan de beurt om snoep, snoep uit te delen. Want uh, daar staan de kinderen voor de deur die een leuk liedje gaan zingen, denk ik. Goed, uh, de 11e van de 11e. Uh, weer een nieuwe uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Wat gaan we om het doen? We gaan zo praten met Lana Lemmens over de Sinterklaas intocht op 19 november. En het feest natuurlijk dat erbij hoort. Uh, we hebben Karina Veren, die gaat ons bijpraten over de Feng Shui Yoga bij Yogaschool Zen. Zo. Uh, Hanneke Mel komt langs, want die heeft een uh, nieuwe wijnbar uh, op de Zeestraat in Zandvoort. Uh, zij komt erover vertellen. En in het tweede uur uh, komt Peter Tromp langs en Fred Kuiters over het afscheidsconcert van het Mannenkoor. Ja, dat gaat stoppen, dat weet iedereen wel, denk ik. Uh, dan hebben we weer Carina Veren over het Sinterklaas Ja, we zitten helemaal in de Sinterklaasveren. En um, als laatste komt Willem Stroomman vertellen over het Symfonieorkest Haarlem... wat morgen een classic concert geeft in, um, in, de, in de kerk. Goed, maar als het goed is, hebben we Lana Lemmers aan de lijn. Goedemorgen, Lana. Ik hoor jou niet, uh, Lana. Kan dat? Lana is even... Uh, um ik weet niet waar ze is nu, maar uh, ze is in ieder geval niet in Zandvoort helaas, want ze kon uh, niet komen. Dus daarom hebben we er even gebeld om te vertellen over de intocht in, op 19 november. Hè. Daar komt de uh, Sint weer aan op het strand om 11 uur en uh, met de boot van de reddingsmaatschappij daar, uh, ja, daar is hij van het grote schip afgehaald. Uh, daar komt u bij het Badhuisplein aan. Ik ga niet alles vertellen, want uh, dat moet Lana eigenlijk zo doen. Um, dan om, om kort over twaalf worden er uh, spelletjes gespeeld in het centrum van Zandvoort, verdeeld, verspreid over het centrum, uh, stoppaardje rijden, pakjes stapelen, pietermutsen maken, et cetera, et cetera. Het wordt één groot feest natuurlijk. En uh, iedereen kon sinds ook uh, gedag komen zeggen. Dat gaat, uh, daar gaat uh, Lana zo, als het goed is, uh, wat extra over vertellen. We gaan er opnieuw even bellen. Uh, nogmaals, uh, ze kon helaas niet in Zandvoort zijn. Uh, kijk, normaal is ze er altijd, maar uh, dit keer even niet. Uh, dus uh, we hebben er bijna aan de lijn. We hebben er bijna aan de lijn, hoor ik. Zij is ook van het uh, comité Sinterklaas-intocht. En... Uh, ja, daar is altijd veel werk te doen om, uh, om alles in goede banen te leiden. Goedemorgen Lana. Goedemorgen, Hans. Ja, nu gaat het goed, is... volgens mij. Ja, volgens mij ook. Het ging even verkeerd. Ja. Maar ik heb uitgelegd ja, dat je helaas niet in zon voor het kon zijn. Nee, ja. ik ben ook in dat Brabantse. Je bent in Brabantse, hè? Is dat daar ja, al een, een nieuwe prins carnaval gekozen? Nou, dat is van, nee, want waar, van, ik, ik, ja? uh, waar ik ben, daar doen ze niet aan elk Wat jaar. doen ze niet iets. aan? Oh. Nee, nee, nee. Ja, ze doen er vol aan. In Berg op Zoom, maar niet aan een nieuwe prins. Oh, Oké, okay. niet aan een nieuwe prins. Dat doen deze, ze wel nee, in Limburg, deze... Limburg veel, hè? Ja. ja, volgens mij in veel plaatsen. Maar hier oh, is hier. Zolang hij het wil, geloof ik. Uh, ja, ja. Het okay. Goed, maar we gaan het niet over Prins Carnaval hebben, we gaan het over nee. Sinterklaas hebben. Hè? Want de, de zondag 19 november, de grote dag. Ook oh, zo'n mooi uh, feest. Ja, prachtig feest voor de kinderen uiteraard en voor de volwassenen wellicht ook. Uh, ja. Wat gaat er zondag 19 november gebeuren? Ik heb het in het kort al even verteld, maar jij kunt er meer over vertellen nog. Ja, zeker. Nou ja, dan, dan komt natuurlijk uh, Sinterklaas, ja. uh, de dag waar, uh, waar in ieder geval uh, heel jong voor denk ik, uh, naar uitkijkt. Absoluut. <laughs> um, de verwachting is dat hij rond elf op het strand aankomt. Ja, bij, waar hij, uh, bij de rotonde uh, de ja, ter hoogte, he? aan. Ongeveer. Ja, precies, ja. ter hoogte ja. van de rotonde, ja, ja. klopt. Nou, daar kan je niet omheen, want dan uh, zijn er altijd heel veel kindjes die heel enthousiast staan te wachten. Ja. En wij zijn heel erg blij met de KNRM die elk jaar weer de moeite neemt om Sinterklaas helemaal op te gaan halen. Ja, perfect. Dat is mooi altijd. Ja, ja is een er, is er, is er eentje hoor. Dat is er een eentje varen. Ja, dat bedoel ik. Uh, <laughs> nou ja, en dan uh, komt hij op het strand aan. Daar heeft hij niet alle tijd om alle kindjes een hand te geven. Natuurlijk zal hij alle kindjes een handje geven, maar... Dat is altijd een druk programma waarmee, uh, ja, omdat de burgemeester staat te wachten. En ja. ja, die kunnen we natuurlijk niet laten wachten. En de burgemeester staat er op het raadhuis, neem ik aan, hè? Precies, ja. dus vanaf het strand gaat hij um, naar het Bordes. Met het paard. Waar, uh, met, met zijn paard, hè? Met, ja, ja. Uh, tenminste, dit uh, dus, nee, hij Nee, eigenlijk met de auto, ik begrepen. Ja, ik wil net zeggen, ik zeg wel ja, maar ik denk dat Sinterklaas dit jaar uh, ja. niet uh, op het paard gaat. Het is dus af en toe wel, uh, Het is wel eens op een paard geweest. Ja, absoluut. Het al nee, nee, uh, was altijd afwachten ja, of het allemaal goed ging, hè? Dat was altijd hartstikke leuk. Ja, dat is het zeker. Maar ik denk dat Sinterklaas uh, heel erg lief door de Rennersbrigade ja. wordt afgezet. Mm -hmm. dan, is hij, uh, dan ontvangt de burgemeester David Molenburg hem. Nou, dan gaan we natuurlijk even vragen hoe Sinterklaas het vindt... dat hij weer in het land is aangekomen... en hoe blij hij is dat hij alle Zandvoortse kindjes weer ziet. En dat... Um, en voor de uh, vinger natuurlijk, hè? Ja, zeker, ja, natuurlijk. natuurlijk. Alle kinderen die daar staan, die gaan heel hard zingen voor Sinterklaas. Ja. Uh, uh. En dan vanaf kwart over twaalf, nou, we nu voor het derde jaar, hè, vroeger hadden we spelletjes in de sporthal, ja, in de dat is sporthal. nu allemaal in het centrum, Ja, dat is natuurlijk uh, ervan uitgaande dat het weer ontzettend ja. gezind is, is dat natuurlijk perfect, want dan hoeven we niet te verplaatsen en dan is het ook voor alle kinderen toegankelijk, ja. want daar hebben we geen maximaal, maximaal aantal kinderen. Nou, het regent bijna nooit de laatste tijd, toch? Even afkroppen, nee, nou ik denk dat we nu gewoon genoeg <laughs> hebben gehad. Wat, dat is, lijkt wat vind mij. je daarvan? Ja, dat lijkt me ook. <laughs> Ja, nee, uh, dat, die druppel zullen toch een keer op zijn. Nee, uh, we, we, doen ons, uh, we doen een, uh, een, uh, een klein uh, gebedje dat het uh, ja. wat beter is dan de ja. afgelopen weken. Maar ik ga ervan uit dat dat hartstikke goed gaat. Ja, en dan begint het grote Sinterklaas festival, het grote Sint-festival, om kwart over twaalf. Uh -huh. Dan mogen alle kinderen lekker spelletjes spelen en eigenlijk ja, oefenen hoe het is om Piet te zijn. Want dat is natuurlijk wat elk kind wil, Piet worden. En dus mogen ze uh, pakjes stapelen, Pietenmutsen maken, uh, een stokpaardje rijden. Nou, van allerlei dingen wat je moet doen om te oefenen hoe het is om als je later groot bent misschien wel, uh, Piet te worden. Nou, dat is hartstikke leuk, zeg. Ja, zeker. Ja, en dan komt natuurlijk het moment wat op het strand wat lastiger is... waar alle kinderen natuurlijk heel erg naar uitkijken... en dat is om op één uur... dan komt Sinterklaas persoonlijk gedacht zeggen... op het Raadhuisplein is er een podium... en daar mogen kinderen Sinterklaas even een handje komen geven... Okay, of nou. op schoot komen zitten, ja... Ja, dus dat is natuurlijk spannend. Hartstikke leuk. En dat ja, duurt ja. allemaal tot drie uur. Tot drie uur. En uh, ja. ik begreep wel dat uh, uh, ouders van de kinderen een kaartje moesten kopen hè, daarvoor. Klopt. Nou, dat is. Uh, uh, uh, Afgelopen woensdag kon dat al. Dat kan vandaag tussen twaalf en twee. En dat kan bij oh. de Oude Halt en bij BlueZone. Uh -huh. In de voorverkoop kost een kaartje 2 euro. Ja, mocht het toch niet gelukt zijn... dan kan het ook op de dag van de intocht, maar dan kost een kaartje 4 euro. Oh, Oké, okay. ja, 100% ja. erbij. Maar, ja, dat ja, wel, maar uh, ja, nog, da daar wordt natuurlijk veel van bekocht. Ja, ja, ja, ja zeker. Het moet ook toegankelijk blijven. Tuurlijk. Maar ja, er zitten nou helemaal hoge kosten aan zo'n dag organiseren. Ja. Sint-Deklaas heeft ook niet een... Uh, een portemonnee die oneindig is, dus moeten we het een beetje op is die waar, manier doen. Is waar. Nou, de speelgoedvijver is er ook bij betrokken, heb ik begrepen. Ja, dat is echt heel erg leuk. Mooi vind ik, tenminste persoonlijk uh, sowieso een, een goed doel, maar ik kan ook die anders zeggen, want mijn moeder is daar heel actief ja, bij. Weet ik, ja. Maar uh, nee, maar los daarvan. Het is gewoon een mooi doel. En wij vinden, en Sinterklaas vindt en dat is het vooral. Uh, die vindt dat elk kind in Zandvoort gewoon recht heeft op cadeautjes. Ja, zeker. Uh, ja. En daar, daar heeft hij een beetje hulp van de speelgoedvijver bij gekregen. En daarom is er een Rad van fortuin. Daar kunnen kinderen aan draaien. Uh -huh. En voor één euro. En dan de opbrengsten daarvan die kan Sinterklaas weer gebruiken om voor alle kindjes in Zandvoort cadeautjes te doen. Nou, kopen. Helemaal goed. Nou, jouw moeder komt over ja. twee weken. Uh, uh, gaan we wat dieper in op de speelgoedfijnen en hoe het allemaal. Oh, wat leuk. Uh, ja, die komt lang, ja, lang. Nou, geloof langs. me, dat is echt uh, nee, dat een heel ik. mooi doel. Ja, zeker weten. Dat is absoluut <laughs> een feit. Hey, en en het uh, dus du duurt tot drie uur alles en dan is het eigenlijk meteen Klopt. klaar. Gaat hij gaat nog ja, ergens heen? Of, uh... Ja, Sinterklaas is uh, ze tot met uh, 5 december natuurlijk niet ja, waar. Ja, <laughs> dat is waar. heel erg druk. Dat is waar, dat is waar. <laughs> maar waar hij allemaal naartoe gaat, dat, uh, dat durf ik ook niet te zeggen. Nee, maar nee, ik denk je. dat hij vooral de nacht aan het werk is. Ja. Dus ik denk dat hij om drie uur even naar zijn bed gaat. Want ja. ik denk dat s'avonds... Uh, veel kinderen in Zandvoort uh, hun schoen gaan zetten. Nee, Want ik ga vanuit dat Sinterklaas gaat zeggen dat dat mag. Nou, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. En nu ja. werd gisteren bekend via Zandvoort Inside... dat de Sint ook naar Noord, uh, uh, of in Noord wordt uh, ingehaald op 1 december. Ja, ja dat, ja, dat ik is had, ook wel ik hartstikke had, leuk. Ja, ik had ook zoiets gezien, om heel eerlijk te zijn... Uh, weet ik daar de details niet van. Okay. Maar wat ik zeg, ja, Sinterklaas heeft het zo druk... Uh, ik weet, dit, dit deel uh, uh, heb ik uh, mee. Uh, nee, dat begrijp ik. Uh, ik, dat, begrijp ik dus, ja. dat, dat weet ik. En ik zag inderdaad dat hij inderdaad ook naar Zandvoort-Noord gaat. Superleuk. Maar ja. ik ga er vanuit dat hij ook nog wel bij wat horecazaken is. En ja, natuurlijk ook bij veel wel. kinderen thuis. En hij is er niet alleen zand voor te bedienen. Hij moet deel ja, hij Nederland. Moet maar... moet Sinterkla... voor Sinterklaas de is denk ik uh, 6 december morgens afgepijkerd. Ah, op, dan uh, moet hij maar gauw weer de boot op en lekker naar Spanje. Maar goed, ja precies. Dat, is, dat gaat ook <laughs> gebeuren natuurlijk. Uh, nou ja, er is een, ja. De, de, de laatste jaren heel veel te doen geweest over de, de echte zwarte pieten. Ik weet niet of we Sint dit jaar met echte zwarte pieten. Dus uh, zwarte pieten. Nou, ik, maar ik denk volgens het is, mij maar. gaat Sinterklaas altijd met echte Pieten. Ja, en hoe, dat is waar. Dat hoe, hoe, meer mee ervaring, mee. Ja. hoe meer ervaring, hoe zwarter ze zijn. Want ja. dan gaan ze natuurlijk vaker jullie die schoorsteen. Dus ja, dat bedoel ik. Ik ga ervan ja. uit dat Sinterklaas alleen maar echte pieten bij. erbij Ja, heeft. nou, helemaal top zeg. Ja, uh, misschien op de, op de zaterdagmiddag wat, uh, wat oefenpietjes. Uh, ja, ja, maar die ja, zijn dan ja, ook ja. maar een jaar of zes, zeven, acht. Nee, dat is waar. Dat is waar. Nou, het was vorig jaar, kon ik me herinneren, heel erg druk. Hè? Op de... Jullie verwachten waarschijnlijk van de, dit, dit keer weer heel veel kinderen. Ja, kijk, wat natuurlijk heel erg mooi is, uh, dat in de regio is het niet overal mogelijk om met de boot aan te komen nee, is het is was. natuurlijk wel heel bijzonder dat dat, dat in Zandvoort wel gebeurt mm -hmm. uh, en er is gewoon ruimte en tijd om Sinterklaas ook echt even persoonlijk een handje te geven ja. Ja, je kan je voorstellen dat uh, dat dat veel mensen trekt en op, en, uh, en op de foto ja. he, natuurlijk even met de Sint ja, dat nou ja, dat is dus natuurlijk. inderdaad. Op het, op het podium ja. uh, worden er ook foto's gemaakt. Maar ja, tegenwoordig zijn het vooral de ouders die natuurlijk zelf klaarstaan ja, met natuurlijk. hun telefoon. Ja. Ja. ja, ja, en terecht. Dus nee, uh, er worden altijd een hoop foto's gemaakt op zo'n dag. Nee, dat denk ik ook, ja. Sinterklaas uh, is altijd net een popster. Nee, dat begrijp ik. Nou ja, goed, uh, om Sinterklaas heel goed te ontvangen er is natuurlijk heel veel uh, nodig om uh, met de voorbereidingen, et cetera. Dat lukt allemaal goed. Er dus zijn er genoeg mensen die meehelpen. Zeker. Daar, uh, mee helpen? Nou ja, er, er is een. Uh, en dan een, die eer gaat zeker niet naar mij. Maar er is een, uh, een clubje mensen die keihard werkt om dit altijd weer een goede banen te lijnen. Uh, die veel met Sinterklaas overlegt van hoe laat red je het dit jaar en wat voor activiteiten kan je allemaal. Okay. Kunt u allemaal doen? Mm -hmm. uh, dus daar, daar is een club die daar heel hard voor werkt. Uh, ja, en het zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers die daar zich uh, keihard inzetten. Nee. En, uh, en, en volgens mij uh, ook altijd weer met de hulp van de. Uh, ondernemersvereniging. Ja. ja, dus dat is natuurlijk hartstikke fijn dat dat zo in gezamenlijkheid lukt. Absoluut nee, dat ben ik helemaal met je eens. Nou, ik heb nog ja. even gekeken wat voor weer het wordt. Het uh, wordt koud. 7 graden staat er op dit moment. Maar het zou wel droog blijven. Dat is wel, dat is wel koud als je net van je komt. Ja, maar dan moet je een dikke jas aantrekken. Ja, voor de Sint ja, is het erg koud, denk ik. Ja, voor de is dat even winnen, denk ja, ik. Ik zie alleen maar een wolkje staan op dit moment. Dus uh, hopelijk blijft het oh, droog. Nou ja, laten we dat hopen wel, het zo zijn, dat het zo blijft. Dat zou wel heel fijn zijn. Oké, nou hartstikke bedankt. Lana, uh, voor jouw uh, uh, verhalen over de Sinterklaas-intocht en het feest, uh, wat eraan uh, verbonden is. En ik wens je enorm veel succes. Het uh, gaat, ja, gaat lukken. Je ja, gaat de sinterklaas keer bellen hoe het allemaal verder uh, goed geregeld wordt. Nou. Ja, na deze week zullen we nog wel even contact hebben. Ja. En ik uh, heb de eer om Sinterklaas even te mogen interviewen nou, op het bordet. Dus, uh, ja, ja, dus ik uh, kijk daar natuurlijk naar uit. Nou, veel succes daarmee. Dank je wel. Ja, dank je wel. Oké, dank Ik kan nog melden. Dag. Dag. Ik kan ook melden dat uh, vanmiddag om half vier in het programma Sanford op zaterdag van onze collega's uh, uh, Benno Veugen en uh, de, de, daar komt uh, Roy uh, van Sanford Inside nog even vertellen hoe het op 1 december uh, gaat verlopen. Dus uh, daarvan achter. We gaan de muziek draaien. Thomas de Jong, onze technicus van dienst en muziekproducent zijn maar op, van dit programma. Hij heeft uitgezocht, Phil Collins. Dankjewel, Thomas. Wij gaan nu een onderwerp doen over yoga. Nou, iedereen even de ogen sluiten. Onze verslaggever Karina Veren is afgelopen week bij Yogaschool Zenzo geweest om meer aan de weet te komen over Feng Xu Yoga. Nou, als u dit luistert, dan weet u er alles van. Goedemorgen Zandvoort. Ik loop hier een hele mooie houten poort door. Uh, eigenlijk bij het uh, kerkplein. En even een steile trap op. En ik ga eens even kijken, want ik ben op weg dus naar Zensel Yoga van Monique Christiaans. En we gaan eens kijken. Oh, ze doet de deur al open. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben even hier bij jou, omdat ik toch wel een heel interessante plek vind. Zo hier... Uh, tegenover de cafés in het dorp. Ja. En uh, ik heb al gezegd, ik ben bij jou, hier bij Senso Yoga... Monique Christiaans, eigenlijk de oprichter eigenaresse... van deze prachtige yogaschool. Het is een hele mooie entree hier. We gaan meteen even zitten in, uh, in de hal. Uh, de mensen zitten hier, neem ik aan, even te wachten... tot de volgende yogales begint of... Wat, wat is hier aan de hand? Uh, dit is inderdaad ontvangstruimte. De hal klinkt zo... Uh... Ja, inderdaad. Ja, dit is ontvangsruimte. Uh, ontvangstruimte... waar uh, mensen inderdaad even uh, kunnen wachten tot de les begint. En daarna staat eigenlijk altijd thee klaar... om uh, daarna nog even een kopje thee te drinken. Of een klein kopje thee. En dan uh, nog even na te kletsen. Ja, dus, uh... want de yogalessen gaan, neem ik aan, zo weer beginnen. Ja. En wat voor yogales staat er op het programma nu uh, deze zaterdagmorgen? Uh, Zaterdagochtend staat een uh, combinatie van uh, yin en yang. Dus echt een combinatie van een wat uh, actievere yogales. En uh, daarna de helft weer een wat rustigere en wat meer stretchje. Dus het is een hele mooie combinatie. Ja, ja. en hoe lang bestaat deze yogaschool eigenlijk al? Die bestaat aankomende februari zes jaar. Zes jaar ja. alweer. Ja. Zo. En um, ja, je doet het natuurlijk met heel veel plezier. Absoluut. Heb je inmiddels uh, ook allemaal mensen die ook lessen geven... of doe je echt alles zelf? Nee, gelukkig niet. <lacht> gelukkig, gelukkig heb ik mensen die, die hier lessen geven. Dat heb ik eigenlijk vanaf het begin uh, gehad. Uh, omdat we echt wel elke dag lessen worden gegeven... S ochtends en s avonds... Um, maar het team is inmiddels wel uh, uitgebreid uh, met naast docenten ook best wel veel... ...die workshops geven, um, ook de ruimte zeg maar huren. De ruimte wordt ook verhuurd voor bedrijven of voor um, andere um, organisaties die hier iets willen organiseren. Ja. Allemaal wel in de rente aan yoga, mindfulness, ontspanning. Um, administratie is er iemand uh, nu bij, uh, social media, dus ja, er zijn best wel wat... Wat goed. Uh, ja. En uh, je doet ook, tenminste dat hoor ik natuurlijk, dat je ook uh, aan detoxen doet en aan weekend retreats. Ja. Klopt. Wat, wat houdt zo'n weekendretreat eigenlijk in? Ja, een weekend, uh, yoga en detox weekend uh, is echt dat je vrijdagmiddag komen de mensen aan. En die verblijven hier dan ook. Of je moet in Zandvoort wonen of in de omgeving, dan kan je zeg maar deelnemen zonder hotelovernachting. En dan um, krijg je eigenlijk alles op het gebied van detoxen. Dus een voedings- en detox-workshop. Uh, je krijgt um, uh, mindfulness-wandelingen, yoga. Uh, ja, eigenlijk word je het hele weekend begeleid door twee. Uh, ik en dan nog iemand anders. Um, en dan word je meegenomen in de wereld van uh, ontspanning. Eigenlijk uh, reset, ontspanning, uh, voeding en uh, gezondheid. Dus, wow. uh, ja, mooi. En uh, je biedt heel veel uh, workshops ook aan. Ja. Um, ik zie wel eens iets met klankschalen. Uh, ik heb wel eens iets voorbij zien komen met een DJ. Ja, hebben we ook. Gewoon... Ja, ja maar nu zag ik ook wel een hele interessante. Uh, ik hoop dat ik het goed zeg. Feng Shui. Feng, feng Shui. Feng Shui, ja. Feng shui, ja. ja. En uh, ja, dat boeide me wel. Uh, wat houdt er precies in? Nou, feng Shui is um, eigenlijk vanuit China. En iets wat eeuwenoud is. En waarin de Chinezen, vooral de adel en koninklijke uh, families um, echt vanuit Feng Shui hun huis gingen inrichten. En het gaat er dus om dat er heel erg wordt gekeken naar de energie die je om je heen hebt en creëert. En waar, je, waar zit je het meest? Ook thuis natuurlijk. Ja. Of op je bedrijf. Of, dus het kan natuurlijk overal waar je veel bent ingezet worden. Uh, en dan is het zo dat de elementen van de natuur ook heel erg meegenomen worden erin. En uh, naast om te kijken van waar horen bepaalde elementen van je huis. Hè? Hoe zit het... Waar is, waar is het beste om je um, bed neer te zetten? Om dan uh, goed te kunnen slapen en goede energie weer te krijgen. Um, is het ook zo dat ze kijken van... Um, um, welke elementen vanuit de natuur, dus hout, uh, metaal, uh, aarde-elementen, kun je op bepaalde plekken in je huis het beste neerzetten... om die energie nog extra te activeren. Dus ja, het is ontzettend interessant. Um, Wordt In vier weken um, word je echt meegenomen met je eigen huis, plattegrond. En dan dus mensen nemen ook foto's mee? En, uh, uh, of um, ja. komt ze ook kijken bij je? Nee, dat niet. Okay. Het is uh, een vierweeks cursus echt hier in de studio. Ja. Um, het kan wel, maar dan kan je echt een persoonlijke uh, oh, ja. meting, um, zeg maar... Ja. Um, bij haar boeken. Dus dat kan ook. Dan gaat ze echt je huis door. En dan heeft ze een bepaalde apparaat. Wat dan uh, nog nauwkeuriger werkt. Um, maar ze leert eigenlijk hoe je het zelf kunt doen. Okay. En dan wel de baas. Hè? Want eigenlijk is het laag op laag. Dus je hebt zeker ja. verschillende uh, lagen in je huis. Dan is het best wel ingewikkeld. Maar ze leert jou de methode. van Hoe leer je uh, om te kijken. Om je huis zo in te delen. In de elementen. Dat je de juiste elementen op de juiste plek zet. En ook je je spullen op de juiste plek zet. Hmm. Dus naast, wat ik heel interessant vind... is naast dat er gekeken wordt in je huis... Hè, van oké, okay, maar hoe zit je huis in elkaar... en waar kun je uh, naar kijken... zijn er echt al hele kleine dingetjes... die je zo makkelijk kunt aanpassen. Um, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld een spiegel. We denken altijd van, oh ja, wij hangen spiegels op... want dat is ook leuk en decoratief. Mm -hmm. Maar je moet je ja. voorstellen dat alles wat een spiegel weerspiegelt. Uh, wordt geactiveerd. Dus op het moment dat jij een spiegel hebt... in een, een weerspiegeling van bijvoorbeeld buiten en bomen... dat is heel mooi. Want dan haal je die energie ook veel meer naar binnen. Ja. Maar heb jij een spiegel hangen in je hal... Wat, uh, oh dus, uh, jee, ja. ja. oh, heb ik? Oh ja, heb ik? Oh jee, ja, heb ik. Of in de slaapkamer, waar die ook heel veel voorkomt. <laughs> uh, nou, in de hal laat ik eerst bij ja. de hal beginnen... Uh, bij mij hing hij dus tegenover mijn jassen. Wat natuurlijk uh, nou niet echt het meest georganiseerde is. Ja, ja want dan is, zie je jassen. Toch jassen. Ja. ja. Dat is toch rommel oh jee, dat... Ja. Het mooiste is eigenlijk ook om het af te sluiten. Maar goed, niet alles kan hè. Dus daarin... Leert ze ook, wat ik heel interessant vind, is dat ze ook leert om te, te werken met wat je hebt. Want niet elk huis nee. is Veng Swee ingericht nee. of gebouwd. Nee. Uh, maar als je bijvoorbeeld je spiegel dus tegenover de jas hebt, moet je voorstellen dat die rommel mm -hmm. nog extra geacteerd ja. is, heel onrustig. Zoals in de slaapkamer spiegels, dan Eigenlijk wil je in slaapkamer yin, rust. Dus dat is zo mooi dat het ook allemaal weer samenkomt met dat yoga, hè? Ying en yang. En, uh, dus die wil rust. Wat doet een spiegel die activeert? Mm -hmm. Dus kan het zijn dat je heel onrustig slaapt. Ja. En um, ze zegt ook van op het moment dat het niks aan de hand is, het gaat goed en je slaapt goed is het ook niet zo dat er per definitie van alles verandert. Ja, de ene heeft er he? natuurlijk helemaal geen last van ook misschien. Het zou kunnen, maar als er dingen zijn in je leven... die niet helemaal stromen zoals je zou willen. Mm -hmm. En dat kan zijn op het gebied van uh, uh, carrière. Uh, dat er elke keer niet die baan krijgt die je wilt. Dat het gewoon niet lekker loopt. Of uh, op liefdesgebied. Of Zijn er zoveel dingen die we kunnen aanpassen uh, in elke... Uh, ja, gedeelte van je huis. En met name je slaapkamer, want daar verblijven het vaakst. Ja. Meest eigenlijk, hè? Meest. Um, en dat wordt best wel onderschat. Want je slaapt uiteindelijk. Ja, ik slaap daar alleen. Maar je zit wel in die energie. Mm -hmm. Dus is je slaapkamer één rommel... Uh, hangen er veel spiegels... Um, dan ja. is het heel onrustig. Dus als je daar last van hebt... is het heel goed om daar eens naar te kijken. Ik ben benieuwd of er nu... Op woensdag na deze uitzending allemaal dingen bij het grofhuis wel liggen, allemaal spiegels, nou, alle het spiegels de deuren. Het hoeft niet nee, de deur. andere plek, ja. andere, andere, plek. Plek. andere ja, plek. Ja, ja, andere plek. Oh, jullie bieden veel aan, want ik zie daar ook nog een, uh, een kaartje van een uh, zwangere vrouw. Dus zwangerschapsyoga is hier ook. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, het is zwangerschapsbegeleidingscursus, dus echt op ademhaling met name. Dus dat we leren uh, zwangere vrouwen. Uh, zo goed mogelijk en ontspannen mogelijk uh, door de bevalling eigenlijk heen. Dat is heel leuk. Dus dan, dat is nu vier jaar geleden, ben ik daar, dus, zo vijf jaar geleden mee begonnen. Best wel snel nadat we open waren. En dan zie je nu die kleintjes die dan oh, yeah. vier, vijf zijn. Uh, die ik dus uh, heb gezien uh, in de buik van de moeder. Dus Dat, is, dat, is, dat, ja. uh, dat ja. de moeder ja. uh, zo lekker in de buik had. Dus dat is heel leuk. Uh, en uh, Clementine is dat nu uh, overgenomen. Dus ja, het is gewoon heel leuk en fijn dat het ook kan ja. in Zandvoort. Dus de mensen niet, uh, de dames niet naar Haarlem. Ja. Of Heemsteden. Of, uh... Ja, want je bent ook echt de enige yogaschool hier hè. Het is eigenlijk een beetje boven de HEMA, toch? Ja, het is echt recht ja, boven de HEMA. En dan, het is gewoon boven de HEMA. <laughs> en dan uh, bij die mooie houten deuren. Ja. Daar kun je echt naar binnen. Ja, en naar boven. Je. Als ze niet dicht zijn, hè. Want ja, we, we want zijn dan, er niet altijd. Nee. Uh, maar je kan ook op de website kijken. En er zijn eigenlijk alle workshops en alle informatie. Uh, je kan altijd een mailtje sturen. Ja, sensayoga.nl. Ja, www.sensayoga.nl. Ja, ja, nou super. Nou, ik... Uh, ik vind het echt heel erg interessant. Ik heb het eigenlijk al meteen ook wel goed begrepen. Je zit hier nu ook helemaal in een echte, rustige uh, ruimte. Je voelt gewoon dat die energie de goede kant op stroomt. Ja, nou, dankjewel. Want dat is de bedoeling, hè? Dat is de bedoeling. Ja, nee, ja. Nou, dat heb je goed gedaan. Ja, ja. dus uh, dankjewel. Ja, en wat het mooie is, wat ik echt heel bijzonder vind... is dat op het moment dat je ermee bezig gaat... dan realiseer je pas ja. hoeveel effect het heeft... Op jouw leven. Ja. En het is ook al het gevoel. Je komt binnen. Neemt, oh, rust al fijn. Ik vind het sowieso. Altijd heb ik dit een heerlijke plek gevonden. Maar nu voelt het nog meer. Dat je denkt. Oh, het voelt gewoon goed. Maar ook dat je merkt dat dingen. Dat ik in één keer. Uh, bepaalde aanvraag krijg. Of dat je. Dat er energiestroom. Waardoor het zo positief is. Maar mm hoe -hmm. je dingen ook aantrekt. Ja. En dat vind ik zo mooi. Dat je dus eigenlijk. Je. je, je ja, overvloed kan aantrekken en kan laten activeren, dat is ook allemaal energie. En dat weer dus daarin uh, um, dat dus daarin merkt. Ja. En, en dat vind ik zo mooi. Omdat je dat in de lessen benoem ik dat eigenlijk ook altijd. Hè, dat we um, ja, doen waar je blij van wordt. Waar word je blij van? We zitten zo vaak in ons vaste patroon. Ja. Druk, uh, druk, druk. Druk, maar ook angst. van Ja, we hebben nu een goede baan. Uh, wat krijg ik ervoor terug? Uh, hoe kan ik mijn hypotheek nog... Maar als je je angst en al die onzekerheden loslaat. En gaat vertrouwen op watgene wat, wat, mm -hmm. je, wat je kunt. En uh, waar je blij van wordt. Die positieve energie van blijdschap. En dat, is, dat gaat ja. dan zo goed activeren. En dan is het ook met de ondersteuning van, van uh, Feng Shui... dat je nog meer weet van, oh ja, die kant wil ik op. Uh, er gebeuren dingen waardoor je denkt, oh, wat En dan ga je steeds mm -hmm. eigenlijk meer uh, erin uh, verdiepen... en meer voelen van, hé, hey, ja. ik ben op de goede weg. Mooi. Ja, dus als mensen dit horen en het interessant vinden... Nou ja, dan kunnen ze bij jou aankloppen. Jazeker. Yes, op zeker. de houten deur. Op de uh, Heel erg bedankt dat ik hier even mocht langskomen. Dag, dag. En uh, nou, wie weet, tot weet ziens. Los, wie ja? weet, op de mat. Of op de zekers. Op de mat. Ja, ja. Oké, okay, dank je. Oké, okay, dag. I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 No matter what they say Weer wederom uitgezocht door uh, Thomas. Dankjewel Thomas, lekkere muziek hoor. Uh, goed, het is, uh, nou ja, het is uh, denk ik 11 minuten over half 11. Op de 11 van de 11 houden we 11 erin. We, uh, tegenover mij zit Hanneke Mel. Welkom uh, Hanneke. Dankjewel. En, uh, Hanneke is uh, van de Pinkzoss Wijnbar in, in de Zeestraat afgelopen donderdag geopend. Gefeliciteerd ermee. Dank je, dank je. Uh, een wijnbar. Uh, hoe ben je er zo aan gekomen om, om met een wijnbar te beginnen? Want, uh... Nou, um, het kwam eigenlijk, wij uh, hebben 31 jaar een strandpavillon gehad. Ja, een Jeroen. Ja. En um, dat hebben we verkocht in vorig jaar februari. En toen waren we een beetje aan het kijken, want ja, je wil nog wel wat doen. Ja. Dus toen waren we een beetje pandjes aan het bekijken. En dat was meer voor bed and breakfast of pensioen. En toen kwamen we eigenlijk op dit pand en we liepen daarin en je liep naar beneden en daar stond nog een oude bar van uh, lang geleden. En uh, we waren net bij San Sebastian geweest in Bilbao en we zeiden van nou een wijnbar. Of eigenlijk zei Greven, die zei uh, van uh, nou een wijnbarretje. Okay. Zei, nou dat is een goed idee. Ja. Dus toen begon het plan. Ja, ja. en uh, ja, je, het zag je al helemaal voor je met ja, de, uh, mensen ja. die lekker zitten. Met mensen, een nou, en vooral en ook omdat het een hele leuke locatie is aan een trap. Ja. En we zagen het wel zitten dat mensen dan aan de trap of op de trap zitten. Een beetje uit de ramen. Nou... De kippentrap, hè? De kippentrap, trap, ja. ja Een ja. bekende trap ja. in de, de zeefstraat, zullen we maar zeggen. Er komen veel mensen langs, die allemaal naar het station ja. gaan. En, en de, ja. Nou goed, zo'n pand, je kunt er niet zomaar in. En Jeroen moet nee. enorm veel werk verzetten. Ja, Jeroen die heeft heel veel gedaan. Die ja. heeft uh, anderhalf jaar verbouwd, maar ook de begane grond natuurlijk. Allemaal zelf gedaan. Ja, zelf heeft knap. hij allemaal zelf gedaan. Zo, ja. dat is knap zeg. Ja, en uh, ja, na 31 jaar strandpachter, uh, ja. dan weet je wel wat van klussen. Dat is waar. En uh, met filmpjes, uh, TikTok en dat soort dingen. dan, uh, als je denkt, ik kan het niet, dan, uh, dan leer je, je het daar wel. Dan zoek ja. je het wel op. Ja. Tenminste, zo was zijn... Uh, oh ja, ja. Insteek, insteek. Ja, dat, is, ja, dat is, oh, ja, ja. ja. En uh, ja, het is nu nog niet helemaal klaar, hè? Want, nee, het is nog niet helemaal klaar. We, we, we gaan honderd wonen, we dan wel. Maar we willen nog verdieping erop. Uh, en uh, we hebben appartementen voor de short stay. ja dus een apart hotel een beetje appartementen met een beetje de service van een hotel uh -huh. en beneden de bar maar de bar is nu wel zo goed als af de laatste kleine dingetjes moeten nog gedaan worden maar ja dus er komen, uh, je hebt nu twee uh, appartementen? Nu twee appartementen en dan komen er vier. Die worden al verhuurd? Ja, die worden al verhuurd. Ja. Dat gaat goed? Ja. ja. ja. ja, ja, ja Zandvoort toch. is uh, Daar Ja, hoor. Zandvoort is allemaal in he, natuurlijk. Ja. He, sinds de Grand Prix is het uh, Ja, lo je storm. zag het daarvoor al. Uh, ja, wel een beetje ja. aantrekken. Maar ja. uh, tegenwoordig uh, lijkt het wel of die Duitsers het hele jaar komen. Ja. Toch? Nou ja. Uh, ja, ja, niet alleen Duitsers. Ik heb nu uh, mensen uit Oostenrijk en uh, ja, leuk. Engeland. Ja, ja. En ze komen waarschijnlijk toch allemaal een beetje misschien ook wel door de Grand Prix, hè? om de circuit even te kijken. En... Of, nou, nee. Ze, niets, komen, nee? nee, ze komen ook om uh, uit te waaien. Ja, Want je denkt, waaien. wat kom je Tuurlijk. nou in deze periode doen? Maar ze ja. zijn echt, uh, vinden het niet erg dat het regent. Uh. Okay, nee. ja. Dus er komen nog twee appartementen boven. Dan heb je ja. vier appartementen ja. en je wijnbar. Ja. En dan ben je eigenlijk helemaal klaar. En dan zijn we klaar. Ja. Ja. Dat is uh, met z'n tweeën te behappen. En uh... ja, dan ga je het weer verkopen, of niet? Nee, nee hoor. Hier gaan we heel oud in worden. Ja. Nou, je zei het al, je hebt 31 jaar op strand ge, uh, gezeten met je man, met Jeroen. En dat was ook een mooie tijd waarschijnlijk. Hè? Ja dat was een hele mooie tijd. Want Jeroen is toen met zijn vader begonnen daar. Ja Jeroen is met Frans begonnen ja, met in Frans. 91 en uh, toen hadden ze eigenlijk het eerste jaar uh, hadden ze met bediening en zo en toen zeiden ze daarna van nou dit moeten we anders doen en toen hebben ze er een zelfbediening van gemaakt het jaar oh. erop. En dat was eigenlijk heel erg uniek in Zandvoort. Ja soort, uh, zeker ja. ja. En dat hebben we wel 30 jaar volgehouden. Ja dat ja. is knap 30 ja. jaar op het strand. Ja, ja. mis je ja. het of niet? Nou, sommige dingen mis je. Het uitzicht mis je natuurlijk ja, en uh, ja. het, het vrije leventje. Maar ik mis het niet dat je 24-7 uh, nee, uh, bezig en, en, bent. Nee, het opbouwen, en afbreken. opbouwen, afbreken, afbreken opbreken, mensen werk. denken van ja. nou, je hebt de hele winter vrij, maar je, bent, uh, ja. Ja, je, bent, je hebt drie maanden vrij. Maar dan ben je eigenlijk alweer in januari ja. ben je alweer aan het... Uh, ja, dan wil je nog even weg natuurlijk, uh, ja. een paar weken. Uh, ja. uh, en dan opeens begint het weer allemaal, hè? Ja. Uh, maar goed, uh, het leukste eigenlijk van het, van het strandpavillon vond ik, uh, toen, toen ik daar ook wel uh, gezeten heb. S ochtends vroeg, hè, als er uh, nog geen mensen zijn. Klopt, je, uh, klopt, hey, dat, klopt. Die stilte en uh, prachtig uh, die zonsopkomst achter je. Ja, uh, en de avonden, en dat de de avonden, je hè, lekker met, uh, als iedereen weg zitten, was. Ja, ja inderdaad. Ja. Maar, en, maar dat is wel grappig, want dat zei ik ook, dat, dit gaan we missen. En toen zei Jeroen wel tegen me, van, ja, maar nu als er mensen komen, moet jij weer opstaan. Dus ja. dat heb je straks niet meer. Dan kunnen nee. we zelf op het terrasje zitten, nee. dus morgens. Ja, inderdaad. Hey, die hapjes die jij doet, uh, ja, de, de, de Pinchos, pintzoos, dat is de naam zoals het in Spanje wordt gebruikt? Ja, in Baskeland, Pinchos, Pinchos uh -huh. is het idee dat je, een uh, het zijn broodjes en die zijn opgemaakt ja. en verschillende laagjes, dat je uh, verschillende smaak uh -huh. smaakexplosies hebt ja. en um, dat kan je delen met elkaar, uh -huh. je kan het zelf nemen, maar je ziet ook dat mensen met één hapje delen. Ja. Dus uh, je wilt eigenlijk de Baschische warmte, hè, zoals je ja. het noemt, naar voor halen. Ja. Ja. En dat gaat lukken met uh, dit? Ja, dat gaat zeker lukken. Ja. Ja. En heb je alleen maar Spaanse wijnen? Of, uh... nee, nee, nee, nee, we ja. hebben alle, alle soorten. Ja. Ja. Die hebben jullie uh, specifiek uitgezocht? Op, uh... Ja, we hebben iemand die dat voor ons uitzoekt. En we hebben ook iemand die dan nog met wat extra Spaanse wijnen komt. Ja, ja. Halen jullie zelf uit Spanje of niet? Nee, nee, niet. Nee. Nou, maar wie weet, in de toekomst. Ja, ja. <laughs> en die, die, die ingrediënten voor die pinksos, uh, zijn die in Nederland goed te verkrijgen? Ja, dat is gewoon... Uh, Jeroen maakt alles zelf dus die maakt oh ja? de tortilla oh. zelf en oh, uh, broodjes goed. zelf en ja dus die uh, ja oh, het is niet zo dat uh, bij de groothandel dat allemaal kan. Nee nee nee ja. dit moet je gewoon zelf uh, in elkaar zetten ja, ja. ja. en dan komt hij op een ideetje en dan je oh dan ga ik dit maken en uh, ah, ja. En hoeveel ruimte heb je? Nou het zijn uh, zeg maar vijf plaatsen waar je echt kan uh, vijf Tafels. Zeg maar, ja? En dan heb je nog een hele bar. Ja, een okay. mannetje of uh, nou, het is is 25, uh, 25 ja. 30 uh, kunnen erin. Ja. Oké, okay. en dat is, dat is voldoende om uh, te draaien? Zeg maar. Ja, we hebben natuurlijk weinig overheadkosten. Dus nee, we zijn dat met z'n tweeën. Waar, ja. Ja, ja, ja. Dus dat is wel lekker natuurlijk. Ja, Jullie ja. hebben geen personeel ook? We hebben geen personeel, nee. nee. Dat is wel goed, ja. ja. Maar je is zes, zeven dagen in de week open? Nee, dat komt Nee, nee, dan nee. donderdag tot en met zondag. Oh, donderdag tot en met zondag. Ja. Oh, dat is wel wat overzien dan. Ja. Is ook oh. te overzien en van 5 tot 12. Dus ja. Ja, en die kamers doe je allemaal zelf? Ja zelf schoonmaken ook ja okay. ja maar dat is als je eenmaal op een strandpavioen hebt gewerkt ja, dan valt het allemaal valt, al, valt alles wel ja, mee nee. <laughs> ja. um, Hebben je er nog iets anders overwogen dan een wijnbar of uh, dit nou was echt... we zaten wel te denken ja er is van alles door ons hoofd gegaan ja, maar ja. ook meer richting een pensioen of hotelletje ja. maar toen zei jeroen ook wel ik wil niet alleen maar bedden verschonen en, nee, uh, nee. dus daarom Kwam dit wel heel erg mooi uit? Ja, dit is wel. Kunnen we allebei ons ei een beetje kwijt? Ja, dat is wel lekker ja. natuurlijk. Hè? Ja, en um, ja, Jeroen heeft dus alles zelf gedaan. Dat vind, ja. ik, dat vind ik ook wel knap trouwens. Ja, dat is het. Dat, dat ja. kan hij wel, uh, wel goed waarschijnlijk. Ja. ja, dat kan hij. Ja, sommige dingen stukwerk, dat laat je doen. Want ja, Het okay, is, is wel een, een specialisme, maar ja. Ja, ja, hij is wel heel handig. Ja. Nu is er, uh, uh, zeg maar op nou, misschien 100 meter, 150 meter, zit er nog een wijnbar. Ja, maar dat is wel iets heel anders. Ja, die is echt gespecialiseerd in wijnen. En mm -hmm. bij ons is het wijn en pinsels. maar eigenlijk is het belangrijkste gedeelte is de pinsels. Ja, ja, ja. ja. En bij Christy ja. is het, uh, ja, die doet natuurlijk zoveel dingen, uh, eromheen. cursussen eromheen ja. en, en avonden. Ja. Ja, ja. ja, dat ik denk dat je elkaar alleen maar versterkt. Ja? Ja. Dus het zou kunnen zijn dat uh, zij, zij eens een keer komt bij jullie ja, ja. met een wijnproeverij? Zeker, zeker. Ja. Want zij is de, ja, de degene kenner, hè, die de kennen. De filoloog. Ja, ja. Wil je dat nog gaan doen? Nou, we philologie. hebben bij haar wel cursussen gedaan. En oh, ja? ik vind het wel heel leuk. Mm. Maar dat kost natuurlijk ook heel veel ja. tijd uh, om zo goed te worden. Ja. Dus dat laten we lekker aan Christy ja. over. Nou, je hebt hele goede Spaanse wijnen, hè? Dus, uh, ja. Uh, hè? De lekkere ja. Riojas. Rioja, ja. ja heerlijk. dat ja. ja, ja. is wel, wel mooi Verdecho, natuurlijk. Verdegoo krijgen nu uh, van 100 ja, allemaal leuke dingen. Sorry, wat zei? Verdegoo. Overdegoo, oh, ja, ja. ja, ja, ja, inderdaad. Um, ja, en, en en jullie proeven alles vooraf, waarschijnlijk, hè? Ik bedoel uh, die wijnen. Ja. Uh, jullie laten dat uh, uitzoeken zeg maar. Hè? Wie, ja, wie, wie, wie, wie we laten, Nou ja, we hebben een groothandel die met ons meedenkt en oh, we hebben ja. nog iemand die uh, ook veel contact heeft met uh, wijnboeren. en ja. die komt met wat speciale Spaanse wijnen. Ja. Ja. Hoe hebben de buren gereageerd? Vonden ze het leuk? Ja, je jaap die uh, van, de, van de Thai, die, uh, Oh ja, ja. ja vindt tuurlijk, het wel ja. heel erg ja. leuk ja. En, en ook local bistro die vindt het leuk. Ja, het is natuurlijk in de straat het is en de overburen Keur, ja, die is natuurlijk Keur. ook aan het ontwikkelen. Ja, absoluut. Dus we maken de straat wel heel leuk Ja, het, ja de ja. zeestraat die, die krijgt eigenlijk steeds meer steeds meer en, en, ja. en steeds meer een horecabestemming ook, lijkt me ja. wel. Ja. En dat is een goede zaak natuurlijk. Ja, even. dat is een hele goede zaak. Want je hebt de meeste natuurlijk ook. Nou, dat is, er zijn ja, ook de natuurlijk. een hoop mensen voor. ja, ja. ja. En uh, kun je, kun je, je hebt nu vanaf uh, het dorp de haltestraat Maar mensen die, die, uh, die zoeken er waarschijnlijk toch... Uh, als ze de hoek omgaan hopen ze natuurlijk meer te, meer te zien. En dat is nu wel het geval natuurlijk. Ja, Nou ja, het is echt je de, de route naar... Het verlengen van het centrum. Ja je, verlengt het, ja, je maakt het nog wat... Uh, nu hebben we de pand nog niet aan de buitenkant aangepakt... maar dat moet ook nog gebeuren. Mm -hmm. Maar je maakt het wel, uh, wel leuker voor de mensen om een dorp in te lopen. Ja, ja dat geloof ja. ik ook wel. Hè? Want En ja. Uh, ja, wat je zegt, er zijn al mensen die komen bij jullie lang via die trap. Ja, en die zien dat en die denken, hé, hey, dat ja. is leuk. Ja. Nee, dat is ook natuurlijk. Um, Oké, okay, jij bent ook nog uh, uh, voorzitter van uh, uh, het bedrijventerrein ja. in Noord. hè? Ja, in Noord. Uh, ja. Dat doe je er gewoon even bij. Nou, dat is niet zo heel veel werk. Dat is oh, dat meer... Er zijn meerdere anderen die er meer werk voor doen. Ja, ja, ja. ja. ja. En hoe, hoe loopt dat op dit moment? Kun je er iets nou, wat, wat, wat uh, er is natuurlijk een, uh, een, dat valt niet onder het uh, bedrijventerrein, onder de, ons, uh, onze vereniging, maar de Curidex uh, driehoeken. Uh, hmm, Curidex. Uh, Driehoek, de Curidex, Driehoek, ja. ja. Die wordt ontwikkeld en daar uh, zijn vooral uh, Wim Brugman en. Uh, Werner Kaisler, die zijn daar heel erg mee bezig. Uh -huh. En dat schiet nu wel op. Dat lijkt erop dat we dat. Uh, een, ja, het is in blokken verdeeld, het is een beetje ingewikkeld. Maar het lijkt erop dat het eerste blok wel in ontwikkeling gaat nu. Ja, ja. Dus dan zou je met twee jaar. zou daar wel wat gaan ontstaan. Het zou oh, wel, dat, wel heel mooi zijn. Uh, en dat is dus ook het terrein waar nu zeg maar. Uh, de Oekraïne opvang ja, is? Ja, ja. ja. En dat, dat duurt ook nog even voor? Ja, dat, dat duurt, duurt ook doen. nog eventjes natuurlijk. Die, uh, ja. die zitten daar nog wel even. Uh -huh. Maar voordat dit ook echt voor elkaar komt. En het kan wel los daarvan ook al ontwikkelen. Want het ja. zit in hun eigen terrein. En, uh, ja. Ja. Maar het zit ingewikkeld in elkaar, Omdat je ja. een, een hoop andere bedrijven die nog ergens anders heen moeten. Klopt, en, klopt. Maar het, het gaat stapje voor stapje. Uh, ja. Het is een belangrijk bouwproject hè, voor Zandvoort. Ja, het is een heel belangrijk bouwproject. En, ja. en het is ook heel belangrijk dat de gemeente meewerkt. Want ja. er zijn natuurlijk een aantal die hebben echt wel bedrijfsruimte hebben nodig. Dus er moet wel, wel wat ik, klopt, uh, ja. gecreëerd worden, ja. ja. ja. Maar je kan natuurlijk ook bedrijfsruimte met, met woningen uh, daarboven of zo, boven ofzo. Ja, kan, kan. Dus dat... En dat is natuurlijk nu ook al. Maar ja, ja er, zijn, er zijn er toch wel. Het zou mooi zijn als je. Er is ook een plan uh, langs het uh, spoor dat je daar ja. iets zou doen. Mm -hmm. Dus ik hoop dat de gemeente daar ook goed naar kijkt. Ja. Dat daar eventueel nog meer... Dat daar ook wat uh, ruimte komt voor bedrijven om, oh, okay. uh, om zich te zetten. Ja. Ja. Daar, daar is nog ruimte voor daar ook? Daar zou ruimte voor kunnen zijn. En maak je het met uh, een beetje groen erboven. Ja, ja. We hebben daar een mooi uh, plan uh. voor. Uh, uh. Ja. Ja. Maar jij zit over 2,5 jaar. Ze hebben, uh, ja, ik denk dat... Drie je jaar we... staat er wel iets in ieder geval. Dat denk ik wel, ja. ja. ja. ja. En wie ontwikkelt dat dan? Dat, uh... Uh, dat zijn eigenlijk de, de eigenaren zelf allemaal. Oh, okay. Met elkaar. Uh. Ja. Nou, dat is wel knap als ze ja. dat voor elkaar krijgen. Ja, wel met goede begeleiding natuurlijk. Ja, maar, uiteraard, nee, ja. maar pre-wonen heeft daar verder niks mee te maken. Niet met dat stuk. Huh. Maar die heeft zijn eigen stuk natuurlijk, wat hij ja. moet ontwikkelen. Ja, ja, ja. ja inderdaad. En nog even terug naar de Pinksos Wijnbar, hè, want daar dat, dat, dat kom je eigenlijk voor. Uh, je bent dus donderdag open gegaan. Ja. Uh, kun je nog even vertellen hoe dat ging? Ik bedoel, uh, ja, nou, dat is natuurlijk heel spannend. Het zat nog niet vol, donderdag nog niet. Uh -huh. en we hadden drie tafels die waren gereserveerd. Maar er komen toch mensen binnenlopen, spontaan, die opeens zien dat je open bent. En uh, ja, dan zit je uiteindelijk zit je toch weer vol. En ja, ja, het is leuk, mensen zijn enthousiast. Ja. En uh, gisteren helemaal. Het, uh, en elke dag is weer anders. Dus ja. dat maakt het ook heel erg leuk. Maar het is ook leuk voor een bedrijfsfeestje. Of een ja. Ja. of tien of zo. Ja. We hebben nu twee, twee aparte aanvragen. om een verjaardag te vieren of oh, een bedrijfsfeestje. Dat is ook wel leuk. Ja. ja, dat kan ja. natuurlijk ook wel. Ja. Ja. En, uh, Zeker. Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden die er, er liggen. Ja, er in. en het leuke is ook. omdat het zo klein is. het is ook heel intiem. Dus je hebt niet een hele grote. lege zaal. als uh -huh. je met een klein groepje zit. Uh, nee, nee ja. inderdaad. Uh, nou ja, op het, op het strand mist, hebben we. Over gat, dat uh, valt mee, geloof ik. valt mee. Ja, heel <laughs> erg. Hè? Kijk je eruit om daar de weg te gaan? Of nee, nee, dat nee, nee. nee. Dat, was, dat, liep, dat liep zo. En uh, um, er waren geïnteresseerden en uh -huh. eigenlijk waren er meerdere geïnteresseerden en toen dachten we, nou ja, je weet nooit over tien jaar of het, ja, of het dan niet. Uh, ja. ja, als je dan wil verkopen, nu ja. wilden we het eigenlijk niet verkopen. En uh -huh. ja, dan is het eigenlijk de beste. Het beste tijdstip om het te doen. Ja, moeten jullie nog steeds meehelpen met de opbouw van? Nee nee nee, nee, nee, nee. nee. Oh, Bret die doen, zo, doen dat. Ja, dat doe je één keer, maar eigenlijk zelfs dat. Het zijn natuurlijk bekenden op het strand, dus ja, uh, ja. hebben hun eigen. Manieren om op te bouwen, en ja. dat hebben ze heel snel opgepikt. Wie zijn de ja. nieuwe eigenaren ook alweer? Huig en Brett. Oh, Huigmolenaar. Ja. Molenaar, ja. Oh, Oké, okay. ja. Dus uh, ja, toen waren ze er ook al uh, mee bezig, volgens mij. Dan hebben ze er nog even mee geholpen toen of zo? Ik kwam nee, maar in Nee, erin, maar, oh, dat nee, nee. Ik, maar, niet. nee. En wat hebben zij ervan gemaakt? Is... Het heet nu Brut. Brut. En, uh, ja. ja. Het, uh, en een beetje meer op de barbecue gericht en zo. Ja, ja. ja, ja. ook een uh, leuk. Ja. Het ziet er mooi uit. Het ziet er mooi uit. Ja. En het is nog steeds jullie eigen uh, oude. Uh, tent, zeg maar. Het is nog steeds Koudersen. een oude tent, maar ze hebben wel heel veel uh, uh, aan en zo veranderd. En okay. binnen ook wel, hoor. Ja, ze ja, hebben hun ja. eigen draai aangegeven. Ja. Ja. Hey, uh, jij denkt over een jaar of zo is het helemaal klaar, he? met, met, neem ik aan, met, met de appartementen? En, uh... Nou, ik denk dat je dan uh, over de zomer dan moet die opbouw komen, denk ik. Ja, ja. Natuurlijk, we zijn wel afhankelijk Wees van de vergunningen vergunningen ja, aanvraag. Ja, ja. Ja, ja, dan ben je nog wel uh, ja. een tijdje bezig, maar in ieder geval nu draaien we met bar en die twee appartementjes en dat gaat al hartstikke leuk. Leuk hoor. Ja. Nou, ik wens jou enorm veel succes. Ja, dankjewel. Uh, met je mannen natuurlijk Jeroen. Ja. Uh, uh, en, en, en ik hoop dat het een enorm succes wordt. En, nou, uh, ja. ja, de zeestraat, leven de zeestraat, zullen uh, we maar zeggen. Ja, ja uh, ik denk dat voor de zeestraat is het ja, absoluut, uh, een leuke als, plek. Als uh, het Keur straks helemaal klaar ja, is, ja, ja. dan heb je natuurlijk een uh, prachtige, prachtige straat. Ja, nou, ik hoop dat we wat uh, toe kunnen voegen hier ja, voor nee, Zandvoort. Dat, dat ja. denk ik wel de week, want zeker ja. eigenlijk toch. Hartstikke bedankt. Uh, Graag gedaan. Uh, heb je een website waarbij mensen nog kunnen kijken? Ja, Mels um, uh, Apart Hotel. Oh ja, en dan Mels Apart Hotel. zie je het ook, maar je kan ook. Uh, naar de Pinchels uh, even googlen en dan vind je hem ook. Uh, ja, ja. Pinkzos pink Zandvoort. Ja. Want uh, er zijn meerdere Pinkzos barren, zeg maar hè, wijnbarren? Uh, nou, je hebt een Pinch teentje in, in Amsterdam, la Oliva. Je okay. hebt wel verschillende in in Haarlem nu ook. Maar ja, het is toch allemaal weer anders. Ja, want ik dacht dat het een soort house was. Ja, nee, is niet, nee, nee, Pinksters nee, nee. De naam is de naam van, de van, de van, het het, van het hapje. Ja, ja. ja en ja. wij heten Mel's. Oké, okay, Mels. Mel's, Pinchos. Van uh, Mel. Ja, van Mel. Van Jeroen, Mel. Mel toch? Hanneke, Mel. Hanneke, Mel. Ja. Jeroen, Mel. Ja, ja. <laughs> klopt. Hé, hey, hartstikke bedankt, Hanneke, en ik wens jullie heel veel succes uh, ja, met uh, alles. Dank dankjewel. dank je wel. We gaan nog even wat muziek draaien. make me feel like I've been locked out of